van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van UNICEF, Catherine Russell... noemt de aanval van Israël van vanmorgen gewetenloos. Bij een medisch noodhulppunt in het midden van Gaza... werden zeker 15 mensen gedood... die in de rij stonden voor voedingsmiddelen voor kinderen. Onder de doden waren volgens UNICEF negen kinderen en vier vrouwen. De directeur noemt het doden van de gezinnen... die levensreddende hulp proberen te krijgen meedogenloos... en roept Israël op zich aan het internationaal recht te houden... Israël zei dat het een Hamas-strijder wilde uitschakelen. Voor het eerst in vier maanden hebben de Verenigde Naties weer brandstof de Gazastrook ingekregen. Het gaat om zo'n 75.000 liter. Dat is niet genoeg om de tekorten op te lossen die door de Israëlische blokkade zijn ontstaan. Een woordvoerder van de VN zegt dat deze hoeveelheid zelfs amper genoeg is voor een dag. Vandaag zei de EU dat er een overeenkomst met Israël is bereikt over het toelaten van meer humanitaire hulp. Het Verenigd Koninkrijk gaat migranten die het kanaal oversteken terugsturen naar Frankrijk. De landen hebben afgesproken dat voor elke migrant die wordt teruggestuurd... het Verenigd Koninkrijk een andere migrant zal toelaten die wel aanspraak maakt op asiel. Het is nog niet duidelijk hoe ze zullen worden geselecteerd en hoe ze zullen worden teruggestuurd. Dit jaar hebben al 21.000 mensen Engeland bereikt door in kleine bootjes het kanaal over te steken. Een vakantiepark in Domburg blijft voorlopig dicht... In het zwembad van het park woedde vanmorgen een grote brand en daardoor is er nu geen gas, elektriciteit en warm water in de huisjes. Honderden vakantiegangers moeten uitwijken naar andere parken of hun vakantie annuleren. Parkeigenaar Landal zegt dat de, af, dat de sluiting tot en met zondag duurt. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af na een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken. Vooral aan de westkust veel zon. Het blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden.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 leuke was van afgelopen vrijdag toen ik op een gegeven moment daar naartoe ging naar wat ja Dan ben je in afwachting van, van iemand die gaat fotograferen. En ik denk, nou die zal dan wel eens mee kunnen komen. En dat is dan Joana Jorgoe. Want die twee schijnen goed bij elkaar bevriend te zijn. De fotografen dan van 3 voor 12 Noord-Holland en Joana Jorgoe. En wat is het ook, mijn voorgevoel kwam uit en die kwam dus ook gewoon mee. En die heeft uh, gewoon in de zaal een beetje stikkem staan mee te genieten van, uh, van, Wendy's, uh, van Wendy's EP, uh, release show. Maar uh, dit is dus degene die jou nu net gehoord hebt, die uh, jou heeft gadegeslagen. Dus wat vind je er nou van? Uh, ja, goede hoor. Ja, goede. Ja. Ja, ja, het is lekker, lekker stevig ook ja. uh, natuurlijk. Dus dat, dat, daar houden we wel van. Um, ja, maar um, ze schijnt ook weer bezig te zijn met nieuw materiaal. Maar dat, daar gaat ze heel uh, moe, zorgvuldig mee om. Net zoals eigenlijk wat jij doet. Want jij bent ook niet zo iemand die uh, zegt... hey het is af. Uh, ik ga het meteen uh, erop uh, gooien. Nee, want nee. Ja, jij bent ook uh, iemand die... Uh, vrij kritisch is op wat je, wat je uitbrengt en hoe het klinkt. Ja, ja. ja, ik schrijf zoveel wat ik niet uitbreng. Ook, ik dacht dus dat Tangle Wiring, mm. die, die nieuwste single... ik dacht dat ik, het voelde heel recent of zo, maar mm. ik keek in mijn voice notes want ik drop vaak uh, de early demos in mijn Discord. Mm. Ik was aan het kijken en die heb ik dus in uh, september 2024 heb ik die geschreven. Mm. Dus die ligt ook alweer bijna een jaar op de plank... Mm. Dus ja, ik ben best wel voorzichtig met dingen uitbrengen. Ja, um, want je zegt ook, er zit ook heel veel verschil in tussen deze en, uh, en wat je eerder hebt uitgebracht. Uh, kun je ook zeggen dat tangled wiring misschien wat meer bij jou past? Dus meer bij jou en wat meer ook over jouzelf gaat? Of uh, hoe ja. zit dat? Ja? ja, sowieso qua sound. Ik wil altijd gewoon even kijken waar mijn randje zit of zo. Deze gaat uh -huh. daar wel heen, denk ik. Maar vooral inderdaad ook weer textueel. Um, tangle wiring gaat eigenlijk over een soort van... Ik ben heel chaotisch. Dat, dat weet jij ook. Ik ja. ben een, echt een ontzettend chaotisch persoon. Ben het en, zelf ook. Ja, en soms vraag ik me gewoon af... Waarom ben ik zo? Why does my brain have such tangle wiring? En daar dacht ik aan. En toen schreef ik dus deze track. En dat gaat dus eigenlijk gewoon over complete chaos. En waarom doe ik dit? <laughs> nou, zullen we hem dan nou maar laten horen? Want dat All lijkt right. me wel een, uh, goed, een goed plan. Hier is die Tangle wiring van, uh, van Wendy. My iris is the red, dark circles underneath my eyes. Full of dread, being said, is a virus that I spread. All the hurdles that I jump to, ice. I do it to myself. I refuse to get help. Secretly, find comfort in the dark. I do it to myself. I refuse to get help. Wiring. De titeltrack die ook op single is uitgebracht. Dat zei je net, hè, toch? Ja. ja. Tangled Wiring. Um, heb je die ook gebruikt voor jouw Chinese avontuur? Nee, want die was toen nog helemaal niet gemaakt eigenlijk. Oh. De productie was veel later gemaakt. Ik had hem echt gewoon nog een soort van achter in mijn hoofd liggen. Hmm. Uh, en ik wist dat ik de EP zo wilde noemen. Maar weer had ik er nog niet mee gedaan. Ja. Uh, waarmee we ook nog uh, zijn gekomen op het uh, verhaal. China. Want uh, daar was het... Uh, uh, uh, yeah, dan krijg ik uh, de opdracht van de baas van de Zandvoerste altijd. joh schrijf er eens even een leuk stukje <laughs> over. Nou, dan moet ik daar ook weer iets uh, over gaan bedenken. En uh, ja, vertel het zelf maar. Want uh, hoe is dat gegaan, uh, dat uh, Chinese avontuur? Ja... Nou, heel, heel kort, ja. probeer ik het te houden. Ja. Uh, er kwam misschien een TikTok-ban. Uh, alle Amerikanen gingen naar een Chinees platform. Toen dacht ik, hé, hey, ik ga ook een keer meedoen met een trend. Dus ik ging ook naar dat Chinese platform. Uh, toen postte ik een paar video's. Toen groeide mijn account meteen super erg. En toen kreeg ik een privéberichtje van een of andere Tencent. Die vroeg of ik mee wilde doen aan hun programma. Ja. Ik dacht, zal wel, snap. Ja. <laughs> en uh, toen uh, heb ik het aan wat mensen laten zien die wat meer van China weten. Ze zeiden dat is echt Tencent. Die, dat, dit is echt. Tencent is eigenlijk een van de grootste bedrijven ter wereld. Ja. Uh, toen heb ik drie online rondes gedaan in Nederland. Toen zeiden ze, uh, when can you come to Beijing? Uh, volgende week? Dus ik ja. zei, uh, oké, okay. <laughs> whatever. Ja. En nee, ik ga je, zo uh, makkelijk ging ja. het niet hoor. Nee. <laughs> maar uh, ja, toen gingen we naar Beijing. Uh, toen kwam ik daar. en toen Je kan het een beetje vergelijken met X-Factor, denk ik. Uh, vier jury's aan zo'n tafel... en dan moet je zingen. Maar het leuke was wel... dat hier heb je vaak dat je... covers moet zingen op tv. Mm. En daar waren ze heel erg geïnteresseerd... in songwriting. En dat je je eigen liedjes deed. Dus ik heb Hella nerd gezongen. Uh, maar ja, het was echt een hele andere wereld daar, hoor. Ik moest bijvoorbeeld uh, om elf uur s'avonds kreeg ik nog te horen... Oh ja, je mag geen gekleurd haar. Dus toen moest ik om elf uur s'avonds net voordat ik uh, wilde slapen... en de volgende dag uh, dat had. Ja. Moest ik bij een Chinese kapper mijn haar zwart gaan verven... want dat kon niet. <laughs> ik moest al mijn tattoos afplakken. Ik moest iets over mijn neuspiercing heen, want ik kreeg hem niet uit. <laughs> oh jee. Het <laughs> is een hele andere wereld. Maar ja. ik was heel erg bang dat ik uh, een beetje een buitenbeentje zou zijn... Maar, uh, Iedereen die meedeed, de, de deelnemers, het waren allemaal vrouwen. Het was een vrouwencompetitie. Yeah. Iedereen was zo lief en ook het personeel was echt super leuk. En uh, ik heb daar echt tot de nacht gewoon uh, moeten opnemen. En uh, blijkbaar waren het allemaal Chinese celebrities, maar ik kende ze toch niet. Dus ik was niet zo zenuwachtig. Terwijl iedereen zei van, oeh, het is die. En ik dacht, yeah. oké. Okay. Yeah. <laughs> uh, ik probeer het zo snel mogelijk te vertellen. Hè? Yeah. <laughs> ik was heel excited. Maar <laughs> um, dus dat. En toen kwam ik weer terug... En toen zeiden ze eigenlijk... Mm, je moet eigenlijk over drie dagen dan uh, in Beijing... op locatie komen, livestreamen in het Chinees. Uh, toen hield het voor mij op, want ik was alweer terug in Nederland. Had ik even eerder moeten weten. En ik kan geen Chinees. Nee. Dus uh, daar eindigde ook het, uh, het hele Chinese avontuur ook eigenlijk. Meer meer. Ja. Um, wat ik wel heel erg uh, opvallend vind... is dat ze zeggen... mensen, die covercultuur. Neem het voorbeeld aan die Chinezen, die weten tenminste hoe het hoort. Juist. Want het uh, dat, uh, dat is leuk, hè, die covers, maar uh, het gaat meer om het authentieke materiaal. Ja, ja. ja dat vond ik wel leuk. Ja, um, dan, uh, want uh, dat is ook uh, nog, uh, dat stond ook op mijn lijstje, want ik denk. Uh, ik was uh, niet vorige week vrijdag... maar de week daarvoor... Uh, was ik bij de opening van Pride at the Beach... Uh, in het oude raadhuis. Daar uh, vertelde Ruud Hauweling... ook hier een paar keer geweest... een zeer indrukwekkend verhaal over zijn ja. vader... die uh, uh, ja, homoseksueel is... en daar uh, behoorlijk last van had... in uh, de omgeving waar hij uh, zat. Maar het komt dus aan... Pride at the Beach. Uh, jij bent nog steeds, als het goed is... ambassadrice van Pride at the ja, Beach. Klopt. Ja, klopt. Um, Weet je iets uh, wat je, wa waar jouw rol uh, ligt uh, bij Pride in the Beach? Of uh, uh, laat je het over je heen uh, komen? De... Ik laat het dit jaar een beetje over me heen komen. Um, ik wil natuurlijk wel gewoon interviews, dat mm -hmm. soort dingen doen over uh, LHBT. En ik ga er zeker over posten. Maar ik heb natuurlijk uh, vorig jaar al gespeeld, dus ik speel dit jaar niet. Nee. Um, tenzij ze het heel graag willen. dan ga ja. heb ik wel even langs. Uh, het andere punt is natuurlijk... Uh, ja, uh, we hebben het nu al een uh, aantal malen... in Zandvoort Pride at the Beach uh, gedaan. Maar hoe belangrijk is dit, uh, dit voor de voor, uh, community... om het even zo te zeggen? Ja, Pride bedoel je? Ja, Pride zelf. Ja, Pride, en... Pride is nog steeds heel belangrijk. Pride ontstond eigenlijk uit een opstand. Ik weet dat het nu een heel feest is. Uh, hmm. Maar we vieren eigenlijk dat die opstand zin heeft gehad. En dat we nu rechten hebben... Uh, alleen merk ik wel en vele andere queer mensen... dat het nu misschien weer een klein beetje achteruit gaat, de tolerantie. Uh, en dat maakt het dan ook weer heel duidelijk dat het duidelijk nog nodig is... Uh, dat we ons laten zien. En misschien weer een beetje dat opstandgedeelte weer erbij moeten betrekken. Vind ja. ik. Ja, maar ja, dat, ja, ik, heb, ik heb me ook meerdere malen wel eens naar uh, de, de, de collega's... van het programma wat uh, hier ook te horen is geweest, maar de niet meer eerste Rainbow Radio, uh, die zeiden dan van, ja, uh, er is nog zoveel uh, uit te leggen en, en te winnen om, uh, om, um, om duidelijk te maken dat het, uh, dat het helemaal niet uh, zo moet, zoals de wereld reageert op ja. dit soort uh, zaken. Want je zegt het zelf nu ook. Ik zeg altijd gewoon, laat mensen leven hoe zij willen leven, toch? Ja. Zo moeilijk is het niet. Punt. Ja. Um, dat, dat is één. Um, maar, um, ja, wat, wat, maar wat doe jij zelf dan uh, op, uh, op, op het moment dat Pride at the Beach er is? Ben je, dan, ja, je hebt natuurlijk nu uh, opgetreden. Uh, ja. Dit jaar dus niet. Maar hoe ga je het uh, misschien dit aankomende jaar bekijken en beleven? Ja. Ik heb sowieso wel dit jaar op, een, op uh, Pride gespeeld. Ook hm. alleen niet in Zandvoort dan. Dus uh, ik betrek me nog steeds bij alleen... Uh, ja, nu in Zandweer natuurlijk heb ik het vorig jaar al gedaan. Ja. Um, dus voor nu uh, ben ik vooral bezig met mijn eigen publiek. En ik focus iets minder op het queer gedeelte van mij. Want ik vind het persoonlijk niet zo interessant van mezelf dat ik ja. queer ben. Het is gewoon ja er, niks bijzonders. Voor mijn gevoel is het ja. niks bijzonders. Uh, dus ik ga deze Pride uh, lekker feestje vieren, denk ik ja. gewoon. Um, kan je ook zeggen, oh, want ik beproef toch... Je kijkt er wel eigenlijk heel nuchter tegenaan. Ja, ja? Ja. Dus, ja. ja, is het nuchter? Is, is, is denk ik ook misschien de meeste... Uh, ja. en dat, dat moet ook wel, toch? Ja. Dat is er, ja, het, is, het is gewoon... Er is niks bijzonders aan, toch? Komen nee, zijn. nee, dat is heel goed. Uh, nou, uh, dat dus. Dat is ook uh, het hele punt, toch? Dat willen we eigenlijk zeggen, Ja, toch? dat je gewoon eigenlijk uh, gewoon normaal uh, ja. opgaat in het, in het grote geheel. Ja. Dat is het in feite. Ik ben gewoon een mens. Ik heb toevallig vrienden ja, ja, punt Ja, precies. Ja, nou ja. Uh, dat, uh, dat, is, dat is een beetje ook uh, waar het... Uh, tenminste, hoe ik het beleef. Van hè, uh, mensen onder elkaar. Uh, ja. En uh, niks meer en niks minder in precies. dat opzicht. Um, dat is uh, bij deze gezegd. Uh, dat is aan het eind van deze maand, hè? Pride at the Beach. Ja, nee. Begin augustus, volgens mij. Eerst begin de augustus zelf. Ja. Trouwens, Pride at the Beach is nog wel net in juli, volgens mij. Ja. ja. Volgens mij de 31 het is die, die, die week loopt aan elkaar. Uh, ja, ja, precies. Die, die week loopt aan elkaar vast ja. met uh, Pride Amsterdam erbij. Ja, zo, ja. zo is het. Uh, dat is... Dus, uh, want dan heb ik dit onderdeel ook even netjes besproken. Want ja, het, uh, ik bedoel... Het programma Rainbow Radio is er niet meer. Dus dan uh, moet ik er dat toch waar, even iets over gezegd hebben. Dat, uh, dat het er wel uh, aan zit te komen. Uh, we gaan zo dadelijk... weer even naar je luisteren. Maar eerst uh, draai ik nog even twee nummers. En dan uh, mag jij uh, weer... Uh, daar gaan zitten... Uh, maar we hebben nieuwe singles en één van die twee... Nee, nieuwe singles. Één nieuwe single, moet ik zeggen. En die uh, gaat morgen uitkomen. En dat uh, zijn de heren van Steenkoud. Ja, dat is weer, uh, weer harde muziek. Dus mensen die daar last van hebben, die moeten nu maar de radio dan maar eruit gooien, denk ik dan. En het is ook nog een heel uh, toepasselijke titel, want het slaat op mij praatjesmakers. Hier is Steenkoud samen met Paul Glandor. Of word ik voorgelogen? Is dit realiteit of word ik weer bedrogen? Heb jij een vorf toch achter je ellebogen? Praatjes maar! Gedaan in de popronde van 2024. Dus uh, bij de, de laatste popronde zijn ze um, te zien en te horen geweest. Maar volgende week dan gaan zij een nieuwe single uh, uitbrengen. En die mogen wij al op donderdagavond laten horen. Dus dat uh, volgende week. Trouwens, volgende week zit op de plek waar Wendy nu uh, zit, uh, Luc Nijman. Die is ook uh, vaak hier uh, geweest. Uh, maar. Ja, die uh, zullen we volgende week uh, aantreffen. Uh, voor uh, Reverie hebben we nog een ander nieuw nummer laten horen. Dat is wel een hagelnieuw nummer, want dat komt morgen uit. En uh, dat is Steenkoud samen met Paul Glandorf. Die uh, is bekend van Isogram. Of Isogram. Uh, en in een vorig uh, leven, een muzikaal leven van... Uh, dacht ik uh, de stereo... Pff, en dan ben ik weer de naam kwijt. Ja, zo, uh, zo gaat het op een gegeven moment... Um, en daar zat hij vroeger in, die, die Paul Glandorf. <lacht> moet zit weer even te kijken, jongens. Dan moet ik weer gaan bedenken, wat, wat, wat was dat dan ook alweer? Uh, iets met stereo? En dan wil ik het weten ook, hè. En dan, tijdens de uitzending, ja, dat dus, is uh, beroepsgeotend <lacht> tot en met. Ja, ja, ja, zo zit ik in elkaar. Uh, laat ik dat maar niet, niet gaan doen, want dan uh, komt het weer zo over van... Uh, joh, dan had je het ergens op moeten schrijven. Ja, die is ook zo... Maar zo, maar zo zit ik niet in elkaar. Uh, want ik doe het mijn hele leven al... Uh, bij die lokale omroep zo op deze manier. En uh, daar ga ik geen compromissen meer bij sluiten. Dus is het nu tijd... om weer naar Wendy te gaan luisteren. Want uh, Wendy zit er niet voor niks. En een van de nummers... een van de sterke nummers... die uh, zij speelde afgelopen vrijdag... maar ook die als single is uitgebracht. En ook een hele mooie clip... waarbij zij op een paard zit... Aan de waterkant uh, Wat? en dan wel op het strand hierachter volgens mij ook opgenomen, denk ik. Nee, want daar, ik wil dat heel graag doen, maar ja. er mochten geen paarden meer op het strand. Wat is dat? Ja. Hey, David, dit, uh, David. Had je, ja, David, dit had je gewoon toe moeten staan. Nee, uh, dus dit was een uh, grote keten. Grote keten? Dat is in uh, het... Uh, Helemaal bovenin. Ja, dat is bovenin. Het uh, ligt ergens uh, bij Petten in de buurt, daar die kant uit. Uh, daar mochten ze dan wel. Dus, weer die gemeente Zandvoort, uh, dat hadden ze beter even uh, op kunnen lossen. Het was prima Zandvoort-promotie geweest in ieder geval. Helaas. Ja, helaas pinnakaas. Maar we gaan hem uh, nu uh, horen, hier in deze setting. De strip-down versie van Start Fresh. stranded here for days Might be the anchor that I threw Stuck in bed, time slips away But what can I do?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 Start fresh. She put my worries to a rest. And my doubts back in that tomb. But that's not what I do best. Like a flame in a room that's slow but surely loose in air i don't wanna feel these feelings i don't wanna fight this fight how could i stay strong against the fire but it must have meaning so that means i can't quit i'm always seeking just to get along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 En ik maak het ook even persoonlijk, want op het moment dat, uh, dat je dit uh, speelde uh, vorige week, toen kreeg ik het ook al eventjes zo'n uh, zo strot. Dus dat uh, was één. En dat gebeurde zelfs ook nog een tweede keer zelfs nog. Uh, dat was het moment dat uh, je besloot met de gitarist... om Elixir te gaan spelen zonder een microfoon, uh, wel te verstaan. En dat was het momentje twee dat ik uh, zo'n strot kreeg. Dus ja, wat, wat dat gaat... Uh, Mission accomplished. Uh, ja, ja want dat was ook het uh, verhaal wat uh, te vinden is... op uh, de platformtjes links en rechts dat je in staat bent om dat uh, over te brengen. En als je dat bij mij weet te brengen... dan moet dat bij anderen ook gebeuren die van muziek houden. En wel. ook heel goed naar de tekst luisteren. Want dat Ik is wel een belangrijke voorwaarde in dit uh, hele verhaal. Absoluut. Ja, uh, want daar maak je het uiteindelijk liedjes voor. Uh, bij de volgende, daar zit ook nog een kleine geschiedenis aan vast. Nu doen we het een beetje zoals we het uh, ook in de nieuwe stijl uh, doen... Uh, dan uh, gaan we ook even de songwriter wat vragen stellen over bijvoorbeeld Hoekt. Want uh, daar zit een klein verhaal aan vast. Want uh, jij was bezig met dat liedje. En op een gegeven moment denk ik, ik mis wat. Ja, eigenlijk het hele liedje was af, behalve het refrein. Ik had geen refrein, maar ja. ik wist dat het liedje cool was. Dus toen uh, had ik uh, Jamie een appje gestuurd. Uh, het is mijn beste vriendin en ze speelt bas bij mij. De ja. meeste mensen die mij volgen, die kennen haar wel. Ja. <laughs> en uh, zij kwam eigenlijk met een, uh, een refreintje. Uh, ik heb de tekst dan nog iets aangepast, maar eigenlijk door haar is het liedje afgemaakt. Ja, ja. zo is het dus uiteindelijk goed gekomen ja. met hoekt en de rest trouwens geschreven met de Wodon Boys van dit nummer. Ja, dat is ook, niet een misselijke nee, dat is ook geen misselijke combinatie. De Wodon Boys met ze. Dus uh, ook die uh, moeten we uh, zeker niet uh, onderschatten. in Absoluut. dit uh, Hier is uh, Wendy Moore met de laatste. En dan de Strict Down versie van Hooked. Ik ga de fever. Making me feel high A slight deceiver I'm your crib tonight And tonight You're gonna cross that blind Send a signal a Whisper in your ear It's just so simple You don't have to fear Oh my dear Follow the puppets This won't last That you couldn't be more wrong Just like that Got a dance And you wanted more and more All it took was one look Bending from the edge of the room I feel the tension as I crashed into you And all you do It was my touch Burning on your skin like it's fuel I took the last bit of control over you And I you're who I'm feeling thirsty, come and fill my cup You can't resist it, bumping in your blood Oh my God If you want some love, baby, I just enough.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 Addicted to the rush, you wanted more, addicted to my touch, I got you hooked and now you're doomed. You wanted more, addicted to the rush, you wanted more, addicted to my touch, I got you hooked and now you're doomed. En wat mij opvalt uh, bij de down versie dus de akoestische versie, mensen, is dat het een haast Spaans karakter heeft. Oh. Uh. Ja, helemaal aan het begin. Als je... het de... Nou, laat hem nog maar eens horen. Het, uh... het is die, hè? Ja, onder meer. Maar ook op het moment dat je... Uh, het... Ja, deze. Dat bedoel ik. Dit is uh, haast. Uh, gaat het al een beetje richting uh, de Flamenco-kant. Gaat het ja. al een beetje om. <laughs> Zo zie je maar uh, dat uh, dit uh, uh, ook alle kanten opgaat uh, met de muziek. Um, dank voor het muzikale gedeelte, maar uh, we, we zijn er nog niet. Want uh, hier, hier hebben we hier nog uh, ergens voor nodig. Dus dat is één. Maar ik heb ook nog wat, want er is ook een nummer niet gespeeld. En die ga je nu horen, dat is de Corden Ghost, die slaat een beetje op ons beiden, wat dat, wat dat er gaat. I'm stuck in my room again. Holding up the mental walls to keep them from caving in. Stuck behind these phantom bars. I'm running the clock again. Slowly built in flour Don't know why I feel like this I think I need a start to live But sing along to the reaction I'm distracted with the shortness the decision is something breaks. then the silence I think breathing under I'm the jacket that la la that day. la la I la la la la la la la la we la get la la la la la la la la la la I'll carry on road One Clueless Friend was dit. En daarvoor hoorde je No Offense met Roadkill. Daarvoor Crybabies met Ugly Rotten Girl. En daarvoor was het Wendy Moore met Corner Ghost. En ik ben inmiddels erachter waar die Paul Glandorf deel van uitmaakt. Want dat is gewoon een kwestie van zoeken in het lijstje. En het is niet stereo... Nee, het is semi-stereo. Ja, dat was de band die ik zocht. En uh, die band die is ter ziele. En daar uh, is hij samen met nog iemand uit die band... is die ja. Isogram of Isogram begonnen. Um, ik zei al, uh, Wendy Moore met Gordon Ghost... Uh, was het uh, blokje van vier. Corner uh, Ghost, dat is een beetje het, uh, het nummer wat mij aanspreekt... maar ook jou uh, wel aanspreekt. Want uh, dat is uh, die geestjes die dan op een gegeven moment zeggen... van nah, joh, dat komt morgen wel, dat komt morgen wel. Mm. uitstelgedrag. Maar sinds ik dus verhuisd ben van... Zandvoort Noord. Maar die bejaardenwoning daar verderop... dan uh, wordt het <laughs> toch wel op een gegeven moment... van ja, je moet het toch een beetje bijhouden. Nou, nu wel. Dus ik weet nu waar de drie R'en voor staan. Dus, uh, dus ja, uh, dat is een beetje ook... de strekking van de Corningoast. Ja, ja, een beetje op, opruimen en uh, ja. afrekenen... met al die... Uh, wat is het? Ja, Demonen. Wat ja, nog. je innerlijke demonen inderdaad. Ja. En, en vooral uh, dat je jezelf onzichtbaar maakt een beetje voor hmm. de wereld. Want je bent aan het uitstellen met alles. Ja, uh, En uitstel, daar komt geen afstel van. Hoe dan ook komt hij op een gegeven moment met een enorme idiote bak, komt hij dan weer recht voor je. Yep. Smoel weer, <laughs> weer terug. Um, ja, maar hoe uh, ga je er nou mee om met, uh, met, dit, uh, met dit fenomeen? Want je hebt er een liedje over geschreven. <lacht> niet. <lacht> niet. <lacht> oh, het wordt alleen maar erger. Ja? Het is echt niet goed. Nee? Ik probeer nu... <lacht> Ik probeer nu elke dag een soort van lijstje te maken en dan afstrepen wat ik doe. te do Maar het is ook heel makkelijk om dat dan te doen van. Oh, maar, oh, maar dit kan wel morgen. Ja. Dan heb je dat lijstje gemaakt en dan ben ik op de helft van de dag en dan denk ik. Nou. Nah, dus. <laughs> en dan de hoe volgende dag lukt dat dus niet. Ja, nee, en hoe gestructureerd ben jij in een, uh, in een leven dan? Niet. niet. Ook niet. Nul. Ja, nou, ik dus Nul. Ook niet. Dus, nou ja, daarom, niet, is, het, daarom niet. is dit gewoon een liedje van ons beiden. Dus ja, uh, want, ja ik. <laughs> Herken mij daar volledig in. Want ik uh, bedoel, ik ben van het uitstel uh, bijna van het afstellen. Maar het is ook op niet dat je het moment... expres doet. Hè? Het is gewoon je mentaliteit. Want ja. uh, Kijk, nu moet ik gewoon één keer in de week door dat, uh, door dat hok heen. Want anders ja. dan, uh, denk ik van ja, uh, het is een vorm van discipline die ik me nu zelf opleg. Ja en het is nu geen zootje. dus je kan gewoon binnenkomen en uh, wat dat, wat dat Heb gaat. je dan ook dat je alles uh, opschuift tot het laatste moment, maar ja, dan ja, daar ja, krijg je ja, zo'n ja. rush van ja, dat ja, het ja. je lukt. Ja, dat ook weer. En dat daarom is. blijf je het continu weer doen, ja. want je gaat wel stressen die laatste vijf minuten, maar dan doe je het zo goed die ja. laatste vijf minuten dat je denkt, ja. ja. <laughs> krijg je een goed gevol, voldaan gevoel. Ja. Uh, ik vond het uh, weer hartstikke leuk dat je geweest bent, yes. uh, zelfs als uh, rennende engel in dit geval, want uh, ja, uh, er moest toch iemand. Uh, om het een beetje op te vullen. En uiteindelijk dachten van jou. Ja, kom maar. mag maar dus altijd ja, bellen. Ja, okay, uh, dat is heel fijn om te, te weten dat Tuurlijk. we dat kunnen doen. Uh, Wenny Moore, uh, die zullen we dus ongetwijfeld nog wel weer ergens gaan tegenkomen. Uh, we gaan afsluiten. Dit uh, fijne bal. Daar hebben wij uh, de. Ja, dat heb ik vorige week ook al gedaan met, uh, met dit nummer. En nu dus weer, want vorige week was die hagelnieuw. En uh, nu is die week uit. Maar ik uh, vind het uh, wel leuk om hem uh, nu nog een keer te horen. Katmandu, uh, de, de luie en lome single van het King Forward Records uh, label. En dat nummer dat heet Charlie.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 Every day is true. Just...